oosten klaart het op. Minima vannacht tussen plus 2 in Zeeland en min 3 in het oosten. Overdag geregeld zon en de middagtemperatuur ligt rond 7 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. Is ZFM. Zandvo. Libera, libera. Telkens weer. Telkens weer. Telkens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 Now so many miles apart Time to Je los. Kom heel stil naast me liggen. Richt je op. Kijk me even aan. Bijna alles is te veel nu. Is te veel. jij voor je ziet Neem de klok mee Zet hem ongelijk Laat de wijzers draaien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 Jij voor je ziet Wees nog even stil Wees nog even zo nu Wees nog even hier En doe dan maar de deur dicht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 In totaal zijn nu vijf ministers weg, plus de premier. Chebbi is het niet eens met de koers die de regering is ingeslagen. Ook is hij tegen de nieuwe premier die zondag aantrad... na het vertrek van de vorige premier Kanouchi. De afgetreden Chebbi heeft in het land veel aanzien. Hij wil president worden en volgens hem probeert de interimregering dat te voorkomen. Leni Het Hart stopt met haar werk voor de zeehondencrash in Pieterburen. Ze zegt dat ze het na 40 jaar werken voor... Het